weer een kleine meditatie. Om ons te verbinden met het licht buiten ons, met het licht dat we zelf zijn. Zet je voeten op de grond naast elkaar en sluit je ogen als je dat wilt. Adem rustig in. Houd de adem even vast en adem rustig uit. Verbind je met het licht van de zon, van kaars. De zon die altijd schijnt, of gewoon een lamp. Adem dat in en leg het op je zonnevlecht. En adem het rustig uit. Adem nog een keer, adem nog een keer rustig in. Hou de adem even vast en voel het kloppen van je hart. Je bent een ziel en je hebt een lichaam.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 In de lezing van vorige week, de islam en het christendom, maakte ik geheel bewust, onbewust misschien, maar toch een eigenaardige vergissing. Ik hoorde het mezelf zeggen en toch kwam het eruit, zoals het eruit kwam. Het woord profetieën werd op een eigenaardige wijze uitgesproken. Ik heb erover nagedacht waarom het kwam zoals het kwam. En misschien wel wellicht om sommige mensen even als het ware op te laten houden met het denken en zich te verdiepen in, een, in dit simpele woord. Het kan dat vanuit het universum de woorden even, werden onder, even worden onderbroken. En in dit geval om aan weer anderen de gelegenheid te geven om weer meer te accepteren. Te accepteren dat woorden van de aarde verkeerd, tussen aanhalingstekens, uitgesproken diende te worden. Maar goed, daar gaat deze lezing, zo je wilt, reading, reading niet over. Een tijdje geleden, eigenlijk op het moment dat ik het hevig nodig had, en ik vroeg mijn vader, die eh, nou, meer dan 20, 25 jaar geleden is overleden, um, oh, help me, geef me een richting, doe iets, en ja, eigenlijk kort daarna dacht ik, oh, ik zal nou toch eens eventjes eh, wat opruimen daar in die werkkamer van me. En bij de spullen uit de nalatenschap van mijn vader vond ik een prachtig gedicht van Richard Kipling. Het was uit de vijftige jaren, vertaald uit het, uit het uh, Engels in het Nederlands. Het gedicht is al ouder dan vijftig jaar hoor, maar... En toch, eh, ik heb in een, een vorige lezing een vertaling een klein beetje gewijzigd, en, maar ik wil dat hier niet doen. In deze vertaling wil ik dat absoluut niet doen. Deze vertaling is met zo'n ongelooflijke liefde gemaakt, een liefde met een hoofdletter. Maar dat is overigens niet de reden hoor, om te laten zoals het was vertaald. Het is misschien in deze tijd moeilijk te verstaan. Want het valt mij op dat de meeste zinnen uit niet meer of zelfs minder dan dertien woorden bestaan. En dat veel mensen de bijzinnen niet meer kunnen volgen. Maar dat, dat gaat dan over de, de, de berichten die je in, in uh, kranten en tijdschriften leest. Terwijl het voor mij juist een ontzettend plezier is om uh, ja, van die lekkere lange, super lange zinnen te lezen. En compleet met bijzinnen. Het zorgt ervoor dat je met je hoofd en je gevoel erbij blijft. Maar goed, dat is mijn gevoel daarover. Maar goed, ik kwam dit vers dus tegen en ik moet zeggen, het raakte mij diep. En het kwam ook op het juiste moment. Is het niet zo dat wij mensen op een bepaald moment in onze levens, in ons leven, allen grote problemen tegenkomen, problemen of gebeurtenissen, en dat het soms moeilijk is? En soms moeilijk kan zijn om er doorheen te komen. Om te begrijpen dat wij zelf bepalen hoe we ermee om dienen te gaan. Daar ligt onze kracht en macht. Dat is de macht die zich van binnen uit laat zien. Een natuurlijke macht. En geen macht die met het opleggen van de wil de ander wil onderdrukken. Juist dit vers geeft zo'n troost. Maar niet alleen troost, juist het zicht op liefde en de re, rewarding, de beloning. En hier komt het. Het heet in het Engels if. We kunnen dat woord vertalen met als, maar het voegt naar mijn gevoel beter in het woord indien. En dat is ook het woord dat door de vertaler ooit gebruikt was. En toch ook de laatste regel is niet een directe vertaling uit het Engels, maar wel wat er achter de woorden bedoeld wordt. En met genoegen lees ik het voor. Indien je met bezonnen hoofd alom beroering kunt aanschouwen. paniek en dreiging om u heen met kalme blik kunt gadeslaan indien waar anderen aan u twijfelen gij u zelven kunt vertrouwen maar toch die twijfel aan uw trouw ook kunt vergeven en verstaan. Indien gewachten kunt, het juiste tijdstip met geduld verbijden, en als een lastertong u treft, gij laster slechts met waarheid keert. Indien vervolgd door haat ge tot geen wrok gevoel u laat verleiden, en daarbij nimmer met uw deugdzaamheid of wijsheid paradeert, indien gedromen kunt, nochtans, u niet door dromen laat regeren, Indien gedenken kunt. Maar niet uw heil zoekt in gepeins alleen. Indien ge alle wisselingen van het noodlut, noodlot kunt trotseren. Een rustig koers houdt langs de klippen van triomf of rampspoed heen. Indien ge kunt verduren dat een schelm het woord door u gesproken, verdraait, vervalst, en dan voor goede munt verkwanseld aan een zot. Indien als het werk van heel uw leven voor uw ogen wordt gebroken, ge het weder opbouwt met gereedschap, Deels versleten, deels kapot. Indien ge met de fondsten, fondsen door uw vlijt en spaarzaamheid verkregen, een bod naar rijkdom hebt gedaan, een sprong gewaagd naar meer gewin, en het is mislukt en al uw leed hebt ge voor iedereen verzwegen. Uw hand grijpt weer de ploeg en ge begint opnieuw bij het begin. Indien ge, als het moet, uw zinnen en uw zenuwen kunt, kunt dwingen uw doel te dienen, ook al ging hun energie reeds lang te loer. Opdat ge nog één laatste ruk aan hun vermogens kunt ontwringen waaruit ge onverwachte wilskracht put voor het bevel, zet door. Indien ge met de menigte, maar ook met vorsten kunt verkeren, moreel en geestelijk de kern van beide in uw hart omvat, indien welmenend vriend, nog fel vijand u kan deren indien een ieder voor u meetelt, maar geen niemand overschat, indien ge nooit een kostbare minuut onnuttig laat verlopen, met elke vliedende seconde naastig arbeid aan uw plan, dan ligt de weg van wijsheid, kracht en schoonheid voor u open, en wat oneindig meer betekent. Dan, mijn zoon, zijt gij een man. Ja, hier zweeg ik even. De weg van wijsheid, kracht en schoonheid. Want we kunnen hieruit leren dat we allemaal, wij allemaal die vormen door moeten dienen te gaan om verder te komen in ons leven. Alle mensen van alle tijden zijn door dezelfde vormen van moeilijkheden gegaan als wij in deze tijden. Wij mogen nu wel denken dat het nu allemaal anders is. Maar geloof me, alles... Is hetzelfde, alles blijft hetzelfde en het komt op je af. Je dient alle ervaringen die voorkomen in het leven hier op aarde te ondergaan. Dat wist je voordat je naar de aarde toe kwam. En daar heb je in toegestemd. Dus het is je eigen verantwoording. Soms hebben we geen zin in de ervaringen die voor ons liggen. Maar toch dienen we ze mee te maken. Hoe gaan we ermee om? Gaan we, zoals ik dat vaak zeg, woest om ons heen meppen en daardoor schade aanrichten? Aan of bij anderen? Of blijven we bij onszelf om vanuit ons... Diepe zijn, te kijken hoe we de dingen dienen te benaderen. Om een stil in onszelf zijn. Een volslagen vertrouwen te hebben in het goddelijke, in het onnoembare. De vertrouwen dat deze moeilijkheden op ons weg gelegd waren. Niet om ons dwars te zitten maar om ons sterker te maken. Want het kwam uit ons, ons eigen denken, sterker en vaster in onszelf, om met alles om te kunnen gaan. Om, als we nog een keer voor deze moeilijkheden staan, kunnen zeggen dat het allemaal weer voorbij gaat. En we hebben ons geen zorgen, meer om hoeven te maken. We kunnen het ons herinneren, steeds als we voor grote moeilijkheden komen te staan. Dit gedicht, deze regels, heb ik in de korte tijd, dat ik toch zomaar ergens in mijn huis ontdekte, aan diverse mensen gezonden, mensen die in ja, zware moeilijkheden waren, die zich neerlieten drukken door de problemen. en die er bijna niet uit konden komen. Al deze mensen herkenden deze regels, herkenden de vormen. en allen riepen uit dat dit exact hun eigen leven was. Toch heel apart als je het leest en als je het op leest. Er zijn dus mensen door de eeuwen heen die deze vormen allemaal hebben meegemaakt. En ja, het is eigenlijk een geruststelling als het ware. Hè. Ze zijn er ook doorheen gekomen. Zou het niet anders zijn dan een treden voor de volgende gebeurtenis zijn? Iets waar we weer, weer van kunnen leer, leren en weer achter ons kunnen laten? We zijn dus niet de enigen die dit allemaal meemaken. Het gedicht is oorspronkelijk in India gemaakt, en. Misschien kwam het uh, al in een, een of andere vorm voor. En heeft Kipling zich geweldig geïnspireerd gevoeld om het zo aan ons door te geven. Aan ons mensen te geven om ons te helpen. Maar voor hem in volgende eeuwen die, nog, die er nog aankwamen, waar wij dus nu in leven. Aan ons hier in de westerse wereld. En, ja, en alweer vele generaties verder en nog steeds... Tijdloos. Wat een groots gebaar. Wat een groots cadeau. En misschien vind je het wel vreselijke ouderwetse woorden. En misschien heb je er maar niet veel van begrepen. Maar luister nog een keer. En als je je daar overheen kunt zetten, zie je de grootsheid. En misschien zie je het ook alleen als je zelf die dingen meemaakt waardoor deze woorden volkomen op zijn plaats vallen. En zo kunnen we eraan denken dat als we om moeten gaan met onze problemen in ons leven, de dingen als opgelost voor ons te zien. Want ik ga je een aanreiking, aanreiking geven over hoe je ermee om kunt gaan. Hoe je het kunt verwerken. De Godheid, God, het onnoembare denken. Het onnoembare. Te danken voor de oplossingen die ons gegeven werden. Dus de problemen <coughs> al opgelost te zien en daarvoor te danken. Want de oplossing is reeds aanwezig in de werkelijke werkelijkheid. Het hoeft slechts hier naartoe gehaald te worden. Hier naartoe. En jij bepaalt ook of je de oplossing niet wenst aan te gaan. Dus niet wenst te zien. Terwijl de oplossing de wijze waarop je ermee om kunt gaan voor je ligt. Zoals ik al zei, het hoeft slechts hierheen gehaald te worden. Daarvoor te danken. Steeds maar weer. Daarvoor te dank haalt het ook naar deze fysieke werkelijkheid. Laat ik een, een, een, een eenvoudig voorbeeld geven. Stel dat we het moeilijk hebben met het proberen te slagen voor een examen. Maakt niet uit wat voor een examen of wat dan ook. Dan kunnen we ons visualiseren dat we al geslaagd zijn... Voor het examen. Daar kunnen we God het onnoembare voor danken. De verrassende werking hiervan is, is ook dat je werkelijk slaagt. En dat je je inderdaad geen zorgen meer hoeft te maken. Steeds God danken voor iets dat je graag in je leven zou willen tegenkomen. Zie voor je dat je het al ontvangen hebt. En dank God daarvoor en het komt naar je toe. Let wel op wanneer je het zou willen ontvangen, want het kan toch zomaar gebeuren dat je het ontvangt in een ander leven, in een volgend leven, dus je dient wel duidelijk te zijn. Zoals je met alles duidelijk dient te zijn in je leven, duidelijk dus ook in de tijdsbepaling. Met het visualiseren denken mensen dan altijd aan een grote som geld. Ja, niet zo vreemd. Het beheerst het denken, veelal van vele mensen. Toch, als jij dat wenst, kan het zomaar naar je toe komen op dezelfde wijze als ik zo even gezegd heb. Dat dus je alles los kunt laten, hè? alle illusies in jezelf. Ook de hebzucht. Ook de jaloezie. Dan kun je het visualiseren. In details. Danken en het zal je gebeuren. Het hangt van jouw bewustzijn af. Hoe en wanneer. Ben je nog niet van je illusies af. En heb je veel schuldgevoelens. Dan werkt het ook maar niet zoals jij dat gedacht had. De visualisatie, visualisatie van alles is krachtig en je krijgt altijd dat wat je uitstraalt. Dus niet alleen in het negatieve, maar absoluut altijd in het positieve. En waar we toch allemaal van opkijken als we zien dat het werkelijk werkt. Dus ja. Je kunt jezelf gek maken met zorgen maken over van alles, zorgen maken over je werk, zorgen maken over, nou, wat zal ik zeggen, het geluid van de trein van vliegtuigen die overvliegen, zorgen maken dat je buren een beetje lawaai maken als je aan het opnemen op bent. Nou, dat hoorde ik net en ik denk, nee, ik maak me daar geen zorgen over. Het is dan maar zo, we zijn lekker met de tuin bezig en... Ik accepteer het. Nou, en ik hoor nu helemaal niks meer. <laughs> zorgen maken dat mensen zo hard schreeuwen. Zorgen maken dat het weer te stil is. Dus om je heen, hè? Nee, niet het weer, maar dat het weer te stil is om je heen. En dat je daar weer niet tegen kunt. Tja, je irriteren en je zorgen maken dat het te hard en te veel regent. regent en dat het te warm is en dat het te droog is. Nou, je kunt je over alles en alles zorgen maken. Natuurlijk, je vindt dat het nodig is om om je heen te kijken en je zorgen erover te maken. En het lijkt heel wat betrokkenheid met alles om je heen. Ja, het is ook nog verstandig om in te spelen op de zorgen die je allemaal kunt hebben, wat je allemaal kunt meemaken. Toch is het simpel en klaar dat je je zorgelijke denken, er, dat je zorgelijke denken ervoor zorgt dat je... Niet goed bij jezelf kunt blijven. En dat je denken steeds somberder wordt. Heb dat in de gaten. En het is dan praktisch onmogelijk. Om tot een goede beslissing te komen. Om een pro probleem tot een goede oplossing te laten komen. Om helder in jezelf te denken. Want je geeft de zorgen. En het gedoe. Voorrang boven je diepe denken dat uit jezelf voortkomt. Het zorgelijke denken is een illusie. Het houdt je van je liefdevolle denken af. Er is een oplossing en dat is de eenvoudige gedachte dat je je zorgen aan God, aan het onnoembare kunt geven. Vaak en bijna altijd heb ik het hierover in al mijn lezingen. Blijkbaar dient het toch steeds weer opnieuw gezegd te worden. En geloof je het niet? Denk je dat jij je zorg nodig hebt om een volledig mens te worden? Je, je gaat eronder gepukt en het haalt je naar beneden. Zie je dat niet? Het haalt je weg van de weg die je naar het licht kan brengen. Naar het onnoembare kunt laten gaan laat je problemen in Gods handen hij, zij wil niets liever dan jouw problemen dragen voor jou zodat jij je rustig kunt voelen en zelf tot een kalme en goede oplossing kunt komen zodat jij die oplossing kunt neerzetten kunt uittekenen kunt visualiseren en God danken voor die oplossing, ook al is die oplossing er in deze fysieke werkelijkheid nog niet. Maar die oplossing was er al lang, in de werkelijke werkelijkheid. En je hoeft het alleen maar hierheen te halen, hieraan, hierheen, naar het denken van de aarde. Dus gewoon door je problemen, je zorgen aan God te geven en te danken, voor de oplossing. En het zal je geworden. Het zal je gebeuren. En het zal absoluut goed gaan. Heb het diepe vertrouwen in jezelf. Het vertrouwen in God. In het plan voor God. Dat, dat God voor ons mensen heeft. Kijk eens terug op je leven. Kijk eens terug naar alle goede dingen die voorgekomen zijn in jouw leven. Het is toch niet alleen maar kommer en kwel. Misschien wil je erover nadenken dat je wellicht veel te veel tijd besteedt aan de negatieve dingen in je leven. Zie wat je uitstraalt je ook weer aantrekt. Draai het om. Kijk nu eens terug naar de goede dingen die gebeurd zijn in je leven. Kun je nu ook zien dat jouw leven tot nu toe ook door het goddelijke geleid was? Zie je hoe verkeerd je als het ware... Gered bent geweest hoe de dingen liepen en dat je achteraf toch blij was het meegemaakt te hebben. Zie het toeval wat op jouw weg terecht kwam. Toeval wat niet anders is en was dan de dingen die jou toevallen. Wat je uitstraalt, trek je aan. En dat is goed te zien hoe God in jouw leven werkt. Ook in jouw leven. Waarom zou je God nu niet vertrouwen voor je leven, van nu af aan? Zit je zo in je eigen negativiteit? Denk erom, dit is een beslissing die je zelf genomen hebt. Hoor. Niemand heeft jou gezegd op die wijze te denken. Je hebt dat zelf gedaan. Doe die en die gebeurtenis, denk dan denk je rustig na, dat jij niet toestaat dat de gebeurtenissen sterker zijn. Of dat anderen sterker zijn dan jouw goddelijke zelf. Dat laat je toch niet toe. Jij bepaalt hoe je denkt. Neem je eigen verantwoordelijkheden. En kijk eens naar de mens waar je het best aan hebt. En kijk wat je juist van die mens kunt leren. Ja, leren. Want je irriteert je helemaal gek aan die ander. Dus met andere woorden, jij kunt niet met die mens omgaan. Dat is niet de schuld van die ander hoor. Jij hebt dat bepaald. En jij legt dat bij de ander ander neer, terwijl dat wat je bij de ander neerlegt, juist dat is waar je aan zou kunnen werken, in de gedachte, binnen in jezelf. Vanuit deze gedachte dank je God voor de helderheid die nu in je gedachten komt. Dank God het universum, het onnoembare. Want het is God die altijd voor jou klaarstaat en jou altijd wenst te helpen, en alle goeds met jou voor heeft. En je hoeft je alleen maar naar dat licht te richten. Dank hem, dank haar, voor wat hij, zij, deze God dus, heeft gedaan, tot dusver voor jou. En wees erop voorbereid, dat er nog veel voor jou klaar ligt. Om voor te danken. Maar laat het verleden. Het verleden. Laat het los. Je kunt er niets meer mee. De toekomst. Daar gaat het om. Dat is het nu, het heden. Je weet nog niet wat de toekomst zal zijn, maar laat het gebeuren. Het moment van nu is een geschenk dat we dankbaar kunnen aanvaarden in ons levens. Je kunt de beslissing nemen om van nu af aan, je verleden achter je te laten en je angsten en ongerustheden los te laten. En je kunt je leven volslagen veranderen. Het zit in jou, jij bepaalt. Je mag weer opnieuw beginnen, nu, op dit moment. Zie de toekomst voor je, zonder die angsten en ongerustheden. Zie het voor je. Voel dat licht om je heen, en blijf in dat goede gevoel zitten, en zet je vast aan het onnoembare dat wij mensen God noemen. Laat los alles dat bij het verleden hoort, wat zich toch zomaar probeert op te dringen in jouw gedachten. Blijf steeds in dat goede gevoel zitten. Het vergt kracht en alertheid. En kracht zul je krijgen, maar je dient er iets voor te doen. En het is simpelweg de beslissing te nemen in jezelf om in dat goede gevoel, in dat licht te blijven zitten. Laat je niet gek maken. Blijf daarin zitten, want dat is wat jij wilt. Maak je vrij en kijk naar je eigen positieve leven in de toekomst. het is niet de schuld van de ander dat jij je ellendig voelt maar Het is een beslissing die je in jezelf genomen hebt en laat je niet gek maken blijf in dat licht zitten iedere keer weer dat geeft het leven hier op aarde je om je steeds te herinneren dat er dat licht is waar je uit eigen vrije wil in kunt gaan zitten. Het negatieve trekt aan je, maar het licht zal nooit aan je trekken. Het is er gewoon. En ik hoor sommigen al praten. Ja, makkelijk praten hoor, lekker makkelijk voor jou. Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar weet, ook ik ben daar geweest. Dus het is mij bekend hoe hard er aan je getrokken wordt. Hoe hard het negatieve aan je trekt. Wees alert. Wees waakzaam. En blijf in dat positieve gevoel zitten. Je moet er iets voor doen. Het gaat niet zomaar vanzelf. Jij bepaalt, breek jezelf als het ware los van je verleden, het kan en je kunt het. Alles in jou is erop gericht om het te doen. Alle cellen, alle moleculen, weet ik veel hoe het allemaal heet in je lichaam, is erop gericht om naar het licht te gaan. Jij alleen, met je gedachten, kunt dat bepalen. Die kracht heb jij in je. En weet dat niets en niemand jou kan stoppen om in dat licht te blijven. Jij bepaalt alleen. Jij alleen en niemand anders. Voel in jezelf, in het nu van jouw leven. Al het andere was om je af te leiden van je eigen beslissing, van je eigen gevoel. Heb je het moeilijk om deze gedachten voor jezelf vast te houden? Bedenk dan dat wij mensen de kracht van het gebed hebben. Of eigenlijk, moet ik toch zeggen, de, de, de kracht van de meditatie in onszelf kunnen ervaren. Ik kan me herinneren dat ik eh, ooit eens een keer gelezen heb. heb en ik ben het er volkomen mee eens. Ik heb erover nagedacht. Ik dacht, ja zo is het ook. Dat bidden een, een spreken is naar God. En dat je eigenlijk niet luistert naar God. Want je bent maar aan het praten. <coughs> Terwijl het mediteren een gesprek met God is. Als je aan het mediteren bent. Zit je stil en je praat in je binnenste, in je diepe gedachten, in het gevoel van jezelf. In het gevoel dat jij bent. Dan praat je met God. Dus ja, kijk of je de mogelijkheid kunt vinden... Om te mediteren. Voel hoe het binnen in jou zelf werkt. Spreek gewoon met de inwonende God. Inwonend, ja, in jouw ziel. Ook jouw ziel. Jij bent een stukje God. En misschien wil je tegen jezelf zeggen dat je, dat je jouw liefde voor God groter maakt dan jouw problemen. God werkt achter de schermen. Je hebt nog geen idee hoe de werkelijke werkelijkheid de wonderen tot stand brengt. Wonderen in jouw ogen, maar voorkomen normaal in het werkelijke leven. Het leven dat vanuit de liefde, vanuit de ziel geleefd kan worden. Houd dus op met zorg en wees tevreden. En voel hoe deze woorden jouw leven veranderen. Alles wat mensen voor jou, voor jou, hebben ervaren en wat je in de, in, in de boeken hierover kunt lezen en wat je hierover soms op de televisie hebt kunnen zien of op het internet, niet alles, maar toch, is werkelijk waar. Je kunt met je eigen zelf spreken. En ik zal je niet zeggen, probeer het maar eens, want als je het wilt proberen, doe je het nooit. Maar kijk maar, misschien denk je wel dat je nooit een rustig moment hebt. Nou, dan kun je je over beklagen en dan zeg ik je ook weer, als je klaagt, dan kun je er niet mee omgaan. Want als je zegt dat je nooit een rustig moment hebt, nou, dan heb je het ook niet. Maar je hebt echt wel een rustig moment, een moment voor jezelf. Een moment voordat je slapen gaat of als je net wakker geworden bent. Er zitten toch echt wel twee minuten. Toch werkelijk wel bij dat je even een minuut voor jezelf hebt als twee minuten. Dan zou je in overweging kunnen nemen om eens een gesprek aan te gaan met jou zelf. En eerlijk te kijken naar jou zelf. Het zal je leven veranderen. Ja, zoals het ook mijn leven vol slagen heeft veranderd. Want wanneer de Godheid in jou, God, het onnoembare, in jouw leven toestaat, wanneer je die, wanneer die Godheid toestaat in jouw leven, zal er alles veranderen. En toch lijkt alles hetzelfde, maar jouw kijk op de wereld om je heen zal veranderen. En daardoor verandert er ook alles. Want jij bepaalt. Je laat op die wijze toe dat die enorme energie aangesproken wordt in jouw leven. Een energie waarvan jij dacht dat het niet voor jou was weggelegd. Als je dat begrepen hebt, als je daar ingevoeld hebt, kun je ook op die wijze in staat zijn om anderen weer te helpen, om uit te leggen wat die geweldige energie in jouw leven betekent. En anderen op die wijze, op die rustige wijze die bij jou hoort de weg naar het licht te wijzen. Maak een moment in je leven voor jezelf de beslissing. De enige beslissing. En natuurlijk, lieve mensen, zal het je moeilijk vallen. Je wordt door het negatieve als het ware aangevallen. Het zal je als het ware influisteren, nou, niet als het ware, het zal je influisteren dat het allemaal geen zin heeft. Maar wees ervan overtuigd dat als je hiermee vecht, je het verliest. Leg al die zorgen, dat verdriet, alles. Ook de angst voor het gevecht. Leg het in het licht. Leg het in die energie. En wacht rustig af. Zo maak je de gordel van licht om jou heen. Tot een, tot een stevige, vaste aura. Waar het kwaad niet meer doorheen kan komen. Laat het licht toe. In je leven. En alles zal werkelijk veranderen. Ook je werk. En misschien had je het moeilijk met je werk. De, je, je, je, je, je view, je, je zicht daarop zal veranderen. Leg het in het licht en het zal je gemakkelijker afgaan. Denk, steeds, denk er steeds aan dat wat jij voor ogen hebt, jij kunt materialiseren. En nogmaals, zet het nauwkeurig voor je neer. Geef het aan God, aan de energie. Dank voor de goede afloop, die je hier gevisualiseerd had. En dank, nogmaals. Maar soms gaan de dingen anders dan we gedacht hadden. En terugkijkende kunnen we zeggen dat we er toch blij mee waren dat die gebeurtenissen, Gebeurd waren. God, de energie, het onnoembare, heeft je gewoon even ergens anders neergezet. En dat was wellicht nodig om je je eigen karma te laten ondergaan, te beleven. Misschien is het goed om een kleine meditatie te doen. Adem rustig in, door je neus en houd de adem even vast. Je mag tussendoor rustig ademhalen hoor. Ik wil het even rustig doen. Adem rustig in, houd de adem even vast en luister naar het kloppen van je hart. Terwijl je rustig in je zonnevlecht uitademt. Ik moet zeggen dat als ik dat doe, en ik zou het koud hebben, en ik doe dat, dan wordt dat hele lichaam van top tot teen helemaal warm. En ook als je denkt dat je niets voelt, gebeurt er van alles weer. God, wij zijn dankbaar dat u in ons leven bent, dat u in mijn leven bent, alles wat ik van nu af doe, Heeft een doel. En ik leg me neer. Ik accepteer. Wat u voor mij heeft neergelegd. Op de weg. Die mijn leven is. Hoe het ook zal gaan. Ik accepteer het. Steeds voel ik mij in het licht en weet ik dat ik tegen alles opgewassen ben. Help mij om bij mezelf te blijven en mezelf steeds in het licht te weten. Dat ik me steeds mag herinneren dat ik zelf licht ben. Help mij me, help me. als ik van mijn pad afval en als ik struikel, als ik me weer naar negatieve gedachten richt. Mijn wens is, iedere keer weer, om absoluut in dat licht te blijven, om deel te mogen uitmaken van het grote goddelijke licht van de energie, die is, waarvan ik absoluut zeker weet, dat ook ik daartoe behoor. Ook in deze lezing was het mogelijk gelijk als het ware mee te gaan in de gedachten, in mijn gedachten, in de universele gedachten die je tot een vrij mens maken. Maak er gebruik van. Het mag aan je gegeven worden. Het is niet meer voor een klein groepje mensen. Je mag er gebruik van maken kunt het je herinneren, ooit, ooit, toen je zelf vrij was. Maak er gebruik van. Leg er jouw zorgen in. Leg er jouw problemen in en voel in jezelf. Wees de man, wees de vrouw uit het gedicht. Wees de mens, de menselijke God, de goddelijke mens. En dan is het nu weer zo'n beetje de tijd om weer te eindigen met mijn lezing. En ik dank jullie weer heel hartelijk voor het luisteren. Voor het invoelen. Voor het meegaan. Met deze woorden... voor de opening die je voor je hebt gezien ik dank je daarvoor dat je het, wil, dat je het hebt willen zien ik wens je een heerlijke week met alle mensen niet alleen de mensen die je lief zijn. Met alle mensen. Want juist van die anderen kun je alles leren. En ja, je kunt natuurlijk altijd op mijn vernieuwde website kijken. Mijn dochter heeft er iets prachtigs van gemaakt. Ik moet nog een tekening aan de bovenrand maken. Maar dat zal binnenkort wel gebeuren www.yhra.nl En mocht je vragen hebben, stel ze daar. Je krijgt, zoals ik dat altijd zeg, altijd antwoord. Het kan wel even duren, want ik ben nog wel eens onderweg. Maar je krijgt altijd antwoord. En soms, nou bijna altijd, worden ze opgenomen in een van mijn lezingen. Zonder je naam te noemen uiteraard. Nou, in ieder geval, nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot ziens. Daag.